Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft over de hele wereld meer dan 300 computerservers van criminelen offline gehaald. 60 daarvan stonden in Nederland. De criminelen gebruikten de computers, die botnets worden genoemd... om gegevens te stelen en bedrijven af te persen met gijzelsoftware. Volgens de politie hebben ze een flinke klap uitgedeeld aan de criminelen. Cybercriminelen hebben jaren nodig om zo'n botnet weer op te bouwen. Dat kost ook ontzettend veel geld. Dus op dit moment brengen we echt wel een grote slag toe aan deze cybercriminelen. Maar goed, als ze doorgaan en weer terugkomen... zullen wij ook niet nalaten om deze botlets weer offline te halen. Twintig verdachten, allemaal uit Rusland... zijn op een internationale opsporingslijst gezet. Ze kunnen daardoor Rusland niet meer uit. Tien eerstejaarsleden van studentenvereniging Vindicat hebben eerste graads brandwonden opgelopen tijdens een weekendje weg. De studenten waren op pad met hun dispuut buiten Vindicat om. En er gaan verhalen rond dat die brandwonden zouden komen doordat de studenten zijn gebrandmerkt in hun gezicht. Maar dat is niet bevestigd. Een nieuw systeem dat gezichten kan controleren op een hartslag... kan deepfakes herkennen, schrijft de Telegraaf over vanmorgen. Het is een systeem van het Nederlands Forensisch Instituut. Bij Mensen verwijden kleine adertjes zich... waardoor de hoeveelheid bloed in het gezicht toeneemt, zegt de maker in de Telegraaf. En zo is de nepvideo dus te onderscheiden van een video met een echt mens. En Leonardo da Vinci staat bekend als homo universalis. Hij was architect, kunstenaar, uitvinder en nog veel meer. Da Vinci had zelf geen kinderen, maar nu blijken toch nog zeker zes afstammelingen van hem en zijn familie in leven te zijn. Correspondent Helene Daans weet dat onderzoekers meer dan 30 jaar bezig zijn geweest met zijn stamboom. Dat hebben ze nu kunnen combineren met moderne DNA technieken, met DNA onderzoek, met koolstofdateringen ook. Op basis waarvan je kan zeggen hoe oud bijvoorbeeld botten zijn die al begraven zijn. Uh, en het is dus een van de grootste DNA-onderzoeken ooit gevoerd ter wereld. De oudste afstammeling van Da Vinci is 90 en is ook uitvinder. Heb ik het weer nog? Af en toe een bui, met wat zon, later vaker droog en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Tell her I'm sorry Tell her I need my baby Oh, won't you tell her that I love her I woke up this morning Realized what I had done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 Won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl and walk out on me Tell her I'm sorry Tell her I need my baby Oh won't you tell her ja, goedemorgen allemaal. Uh, luisteraars, meisjes hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. En welkom bij ons heerlijke gezellige ochtendprogramma. Even geen rust aan de kust. En dat maken we toch elke keer weer waar. <lacht> geen moment rust. Het is een kakelbende van je welste. Dus heerlijk, dat was een goed gekozen titel. Toch, meisjes? Ja, we hadden al een samenzang net. Ook hartstikke ja, leuk. Inderdaad. Ja. De microfoons ja. stonden nog uit. Ja. Ik weet niet waarom. You most beautiful girls. <laughs> nou, mensen moeten even rustig wakker worden natuurlijk. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed. Uh, welkom bij dit programma. We begonnen natuurlijk ons programma weer met een, een meisjesnummer. En dat, uh, jullie hebben dat natuurlijk allemaal uh, herkend. The most beautiful girl in the world. En uh, toevallig zaten ze alle vijf hier. Ja. In de studio. Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Ja ja. ja ja, ja, ja. Daar gaat een heleboel redactiewerk aan vooraf. Ja. Maar het is onze redactie weer... Gelukt. Goed. Um, lieve mensen, we gaan even kijken wat we in dit eerste uur gaan doen. Nou, er staat op mijn briefje uh, start. Nou, dat is al gelukt. Aankondiging is ook gelukt. We hebben wegkruisen. Nou, ja. Muziek. uh, muziekje is ook gelukt. Uh, dan, of, of wat mij betreft gaan we straks eerst even naar het weerbericht. En... Um, dan weer een leuk muziekje. En dan gaan we naar die twee andere mooie dames... die hier in de studio vol uh, dank je, dank je. enthousiasme zitten te wachten... tot ze aan de beurt zijn. Zij komen ons vertellen over een nou ja, wel heel hilarische toneelvoorstelling. En uh, dan denk je, als ik ga zeggen dat het een Shakespeare-productie is... dat het... Uh, oh, oh, nee, hou op zo saai. Maar het wordt alles minst saai. Het wordt echt... Een spektakel. En dat, dat, als ik dat zeg, dan meen ik dat ook. En dat moet je ook echt niet missen. Maar uh, Renate en Lea gaan daar straks alles over vertellen. Want daar willen we natuurlijk ook alles over weten. Um, nou ja, en voor de rest uh, is het uur gevuld met uh, muziek en nieuws. En uh, noem alles maar op. Een schlapgeoude hoer. Maar vooral eigenlijk wat de muziek betreft. Uh, een beetje overheersend vandaag... Uh, is echt een oproep tot wereldvrede. Jongens, het, het gaat in onze wereld echt de verkeerde kant op. We voelen het allemaal aan ons water. Ja. En we voelen allemaal dat we eigenlijk machteloos zijn. En het enige wat wij hier kunnen doen... is onze muziek te gebruiken om een oproep te doen... Om, uh, om voor die wereld vrede te vragen. En en, en begin ik met, iemand, met twee iemanden eigenlijk die helemaal uit de gratie liggen, maar dan hebben we ze maar gehad: Marco Bezzato en Ali B. Wat <laughs> zou je doen? <laughs> Slaat met de maan. Heb je enig idee wat een meisje zou doen als je nog...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 in zou ik spelen bij degene die de macht had. En joh, hoe erg zou het zijn op de Balkan? De meeste mensen die stappen dat geen van? Congo, Kosovo en Pakistan, Sierra Leone, Sudan en Afghanistan. Eritrea en natuurlijk Georgië. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zal je hart zich weer vullen? Niet meer benauwd naar de klok Aan de muur, kom je los uit de kring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 Ja, wat zou, je doen? wat zou je doen? Wat kun je doen? Ja, wat valt er te doen? Ik bedoel, ik de vind hoge het, hand maakt uh, Ik, ik maak vind het eigenlijk uh, al symbolisch, uh, doel wat jij nu doet. Twee mannen die toch verguist zijn. Ja. Die misschien al heel anders denken over zichzelf en over hun daden. En die we misschien geleidelijk aan ook eens moeten vergiffenis schenken. Dat is ook al een groot vredelievend ding. Mm -hmm. Dat je niet blijft hangen. Ja, dus ik vind het eigenlijk wel heel symbolisch dit, uh, deze twee artiesten te hebben gehoord. Ja, <laughs> nou ja, het is een mooi begin. Ja, toch. En, uh, ja, het, het, het, het jammere is dat uh, altijd uh, de inwoners van een land die nergens over vragen, die zijn altijd de dupe en... Uh, die worden voor het leven getraumatiseerd. En hun generaties daarna. Dus jongens, hou er op verdomme, eens een keer mee op. Ik ga gewoon eens praten met elkaar. Nou, zo, zo. De er een eind op. En dan heb nou. ik zo'n zo grappige scheurkalender. Oh. En de dag dat ik er ook helemaal met erin stortte. las ik van... Waar je ogen niet zijn geweest, mag je mond niet spreken. Ik denk en dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Is ook zo. Ja. En zo is het. En zo zo is is het. het. Ja. We gaan... Uh, gewoon lekker door met het programma. We gaan niet helemaal. Uh, nou ja, goed. Oké. Okay. We gaan eens horen wat het nieuws is. Ook kijken of dat ook om te huilen is of niet. Ja, maar dat aanvaarden we allemaal als iets heel groots. Hey, je ging door je jingle heen praten. Nou, voor, voor straf doe ik hem nog een keer. Ik doe hem nog een keer. Want zij niet voor niks gepraat. Shh. ZFM Weerbericht. Mooi hè? Ja. Het weerbericht van uh, Rico Schreuder, trouwens. Er is een bui mogelijk. Hebben we vanmorgen ook al kunnen zien. Maar geregeld schijnt de zon. Er waait een matige aan en aan zee krachtige wind. Noordwestenwind. Het wordt niet warmer dan een graad of 14. In die wind voelt het trouwens een stuk kouder. Zaterdag, dat is morgen. Overheerst de bewolkingen in de middag en de avond. Valt er een geruime tijd regen. Dan wordt de wind wat steviger. En dan wordt het weer. Wel een graad of 16. In de nacht naar zondag en ook zondagochtend regent het nog enige tijd. En in de middag is het weer droog en breekt de zon door. Dus zondagmiddag kunnen we er weer op uit. Er waait wel een stevige westen- tot zuidwestenwind. En al met al kan er wel 10 mm vallen. Ja, of dat bij ons ook gebeurt, daar twijfel ik altijd aan. Maar ook na het weekend blijft het wisselvallig. En zeker tot en met hemelvaartsdag. Want dat is het alweer donderdag. Dan willen we natuurlijk allemaal dauw trappen. Helaas valt er dan steeds een regen of een enkele bui. Temperatuur komt dan op een graad of 17 à 19. Hemelvaartdag, let op dames en heren, is het 21 graden. En die temperatuurstijging zet na hemelvaart door. Want volgende week wordt het misschien wel 24 tot 26 graden. De neerslagkansen nemen dan af. En er komen flinke perioden met zon. Nou ja, wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd hoe dat verder gaat. Juni staat voor de deur. In juni gaan prachtige dingen plaatsvinden. Daar hoort u straks meer van. Hebben we gewoon mooi weer nodig. En dat lijkt er weer aan te komen. Na een klein dipje. En hopelijk wat regen waar de natuur ook om vraagt. Dit was uh, ons weer voor vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Ah, jij en dit, het uh... wordt wel 16 graden, maar dat vind ik weinig. Nee, He? het wordt volgende week... 24. Ja, tot 26. In, in het begin. Ja, ja nu, luister nu. nou eens een keer. Ja, nee, maar het ja. was weer het begin. Echt hoor. Ja. ja, maar het begint altijd vervelend oh. en dan wordt het steeds mooier. Ik dacht van die Spartanen. En die als die het straks, heel mooi is, dan wordt het weer vervelender. Ja, maar, maar, Zo gaat het eenmaal in ja. Nederland. Maar die Spartanen die hebben wel koele lucht nodig. Ja. Hoor. Oh, juist wel. Ja, die, ja. Nee, die oh. willen geen hitte. Nee. Oh. Die, hit, die warmen zichzelf alleen enorm op met, uh, met het rennen en oh, doen. Okay. Ja, dat is dit weekend, hè? Die ja, Spartanen weer. Zo ben ik dan wel weer. Hè, dat ik daaraan denk, qua weer. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, dat snap ik. Jij gaat zeker met ik je klapstoeltje we... aan de kant, al die lichamen zitten bekijken. Hè? Nee, maar als het regent, glijzen van die muren af. Nee. En oh heerlijk. Oh, dat oh, oh heerlijk. <laughs> <laughs> ja, dan ga je juist kijken. Een <laughs> beetje zeep erbij. Glijzen ja, nog veel al, lekkerder. Of was de zeepkist de race. Hey, ik, uh, like, hoor nou, ik, ik, ik ga jullie echt... En de luisteraars thuis, sorry hoor. Maar ik ga jullie echt pesten. Ja, nee, het, is, het is allemaal heel erg uh, serieus natuurlijk. Hè, om, om te vragen voor vrede. Maar soms mag je het ook een beetje op de hak nemen. En... Ik, ik, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik ga Nicole voor jullie draaien. En die wel, ja, A die is hebben we al vreden. heel lang niet meer gehoord. Maar A ik ga het draaien. Liever. En als we dat uh, achter de rug hebben. Dan, uh, <laughs> dan gaan we eens kijken wat de beide dames hier in de studio ons allemaal te vertellen heb, hebben. En wat er allemaal staat te gebeuren op uh, Amateur Toneelgebied. Nou, daar komt ze hoor, Nicole. Ga maar even wat anders doen. <laughs> Als een plaat afgerukt door de wind Net als een visje dat bijt in een haak Zo voel ik me ook oh zo wak Dan zie ik de wolken zo dreigen en graak En hoor ik de een vogel in het naam De regen die valt en de zon zie ik niet Dan zing ik wat Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde erover dromen. Dat doe ik al. Een beetje vrede, een beetje liefde, dat er weer hoop is voor alle mensen. Een beetje vrede, een beetje vreugde. Toen laat ons wensen. Dat Een meisje dat zingt wat ze voelt en in een lied zegt wat ze bedoelt. Ik ben maar alleen als een mouw in de wind, die voelt dat de storm begint. Een beetje vrede, een beetje vrede. Ik heb je breekt. Ja, ja, ja. ja. Samen zingen maakt je blij. Samen toneelspelen ook maakt je ook blij. Oh. Ja, zeker. En vooral als er ook nog een stukje muziek bij komt kijken. Jongens, jongens, jongens. Hè? Je, het, we blijven dromen, zong ze ook. Nou, en dat, dat slaat dus helemaal op het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over een droom. En we gaan het hebben over samen toneelspelen... en mensen die samen gaan kijken naar een prachtige voorstelling. Ik uh, geef het woord aan degene die het interview wil doen. We hebben uh, nou. geen werkoverleg gehad. Hij laat het spontaan ontstaan. We begint. Beb trap af. We, we willen het allemaal wel weten. We willen het allemaal wel weten. De Kennemer toneelgroep en theatergroep Echt Lentier. Eeglentier, als ik mag. Het uh, moet echt een E eeg ja. Kijk, u hoort hier... U hoort hier... <laughs> een van de spelers, Renate. En naast haar zit Lea. Hallo. En deze twee dames die gaan spelen in een mid Een uh, stuk van Shakespeare. Een, een, een zeer serieus stuk, dames. En uh, daar gaan jullie gestalte aan geven. Wat, uh, wat gaan wij zien en hoe zit dat in elkaar? Nou ja, serieus? Weet ik niet hoor. Ik denk dat het een van de oudste liefdesverhalen is die, uh, die ooit geschreven zijn. Die wij uh, nu gaan vertolken. Wat jij, Lea? Nou ja, het, het grappigste wat ik vind aan, aan Midzomer Nachtstroom... is het wordt eigenlijk gezien als Shakespeare's slechtste stuk. Uh, ja, Juist omdat die komedie erin zit. Uh, mm -hmm. bedoel, zijn dus drama's die, die zijn over de jaren allemaal standgehouden. Want wij weten allemaal hoe het voelt om, om liefdesverdriet te hebben. En dat soort ja, dingen. Maar ja. die, die komische nood. Ja, dat is natuurlijk heel erg van de tijd waarin je leeft. Uh, dus het, het wordt eigenlijk een beetje gezien als het slechtste stuk... wat het overleefd heeft van Shakespeare. Maar het is, het is geweldig. Ik vind het echt. Uh, kan hebben, jij ja, even kort de inhoud? Het gaat over Elfenkoningin. Zeker. Dus je hebt... Dat, uh, uh, uh, Oh jeetje, je hebt de uh, vier uh, geliefden. Dat is een, een heel ding. Um, de een is verliefd op de ander, maar die weer niet daarop. En die moet trouwen met die, maar die heeft er <laughs> eigenlijk helemaal geen zin in. Want er is nog een andere. Nou, op hetzelfde moment is er ook een beetje uh, bonje bij de elfen in het bos. Want uh, koningin Titania en, en tover koning Oberon... Uh, die hebben ruzie over een, een, uh, een, een jongen die uh, Titania tot haar schildknaap heeft gemaakt. Maar ja, eigenlijk wel Obron die we al hebben. <lacht> nou, dan komt Puck er ook nog eens tussendoor. En uh, ja, die uh, rol vertolk jij. Ja, ja. Die rol vertolk ik. Dat ben ik. Ik ben, uh, ben Puck de Schennis schopper eigenlijk. Oh, op je lijf uh, typecasting. Ja, ja typecasting. Ja, type type goed ja, gecast, en de, zeg. Ja, goed. En wat doet Puck in de voorstelling? Nou, Puck krijgt allemaal opdrachten van Oberon. Uh, Oberon zegt, nou, we moeten die Titania even te grazen nemen. Dus uh, ik heb hier een bloem, daar komt wat toversap uit. Dat doe je op de ogen. En dan laten we er verliefd worden op een monster. Op het eerste wat ze ziet als ze ontwaakt. Um, nou, dat doe ik heel lief hè, voor mijn Oberon, tuurlijk doe ik even. Maar Oberon begint het toch ook wel zielig te vinden voor die geliefden die daar ineens door dat bos rondwalen. Uh, dus krijgt Puck ook de taak om de goede persoon met de andere goede persoon verliefd te laten worden. Maar als je alleen maar af kan gaan van het feit dat een man Atheense kleding aan heeft, gaat het nog wel eens fout. <lacht> Helemaal te gek. En er ja, ik... komen nog handwerklieden in voor? De handwerklieden? Ja, ja. ik ken mijn klassiekers. Ja, maar inderdaad. De handwerklieden komen in voor. En die willen uh, gewoon heel graag een stuk opvoeren voor de bruiloft. Van uh, Thesehuis uh, en Hippolyta. Ja. Want die gebeurt ook nog een bruiloftsfeest. Dus de handwerklieden bereiden zich voor. En gaan natuurlijk repeteren. Nou ja, uh, in het bos. Maar ja, in het bos waar van alles gebeurt. En uh, dat gaat ook niet altijd van een leien dakje. Uiteindelijk gaan ze het wel opvoeren, denk ik. En, uh, maar ja, hoe dat afloopt... En hey, daar dan heb ik alleen op... nog maar even een laatste vraag. Dan geef ik Bep weer ja? het woord. Want ik heb hier die <laughs> leuke flyer. Ja. En wat doet dan de ezel? Uh? Nou, nou ja? dat is dus het hele ding. Ik vertelde net Oberon, die zegt... Titania moet verliefd worden op een, een monster. En Puck neemt het op zichzelf om een van deze handwerklieden... Te, uh, te transfigureren in een ezel. En die de nieuwe schat te laten worden van Titania. Ja. Ja, ja. Ja. Het, het, het, het, uh, het lijkt eigenlijk eerder een, een blij spel, een klug. Een ja, klug. Ja. Ja. Ja, ja, dat waar. Dat... Ja. Dat is het zeker, dat is het zeker. Als ik het zo hoor, ja hè? Zo, um, uh, Vroeger, toen ik, toen ik wat jonger was... Ja. Uh, toen dacht ik Shakespeare en die taal niet ja. doorheen. Ja, door precies, precies. Nu heb je natuurlijk vertaling en vertaling en vertaling. Um, maar als je nu dat stuk speelt... en we spelen het inderdaad met de ouderwetse taal... alleen als je dus um, een ander spel erbij voegt... Ja. Um, wordt het gewoon super grappig. En merk je hoe ontzettend mooi... Deze taal in elkaar is gezet en hoe het verhaal is geschreven en de woordkeuze ook. Daar komen geen woorden in voor als issues en communicatie. Nee, ah, dus gewoon, ja, ja, ja. gewoon de mooie uh, ouderwetse uh, vorm. Originele taal. De dus vertaling taal. die je verdient wel een uh, compliment. De vertaling is zeer, zeer mooi en dat maakt het zo'n mooie uh, uh, twist in dat verhaal dat je zeg maar de ouderwetse taal hebt, maar met het hedendaagse spel. Ja, en de ja. kwingslagen die erin zitten. Ook naar het heden? Yes. Af en toe? Nou, nou ja, niet, niet direct naar het heden. Maar wel uh, de komische noten. Je moet je voorstellen... Uh, Puk, Puk, Lea. Lea ja. nee, <laughs> zei, nee, zei net van hè, uh, uh, een man in Atheense kleren. Ja, misschien loopt hij er rond. Maar misschien hebben ze ook wel een avondjurk aan. Je weet het niet. Nee, hè? Dus, ja. dus het is een moderne instanering. Wel met een uh, mooie oude tekst. Ja, maar het en is jullie... ook een soort uh, fantasy, hè? Het is een fantasiewereld eigenlijk, klopt. natuurlijk. Ja. Dus het, het heeft niets zoals Romeo en Julia. Dat, dat staat gewoon in de normale wereld, hè. Maar dit, dit verplaatst je naar een fantasiewereld. De Elf de... Het is ja. een magische, magische, magische wereld. wereld. Magisch ja, en het wereld. is ook in het bos. Ja. Maar de voorstelling is ook buiten. Klopt. Ja, klopt. Waar wordt de voorstelling gegeven? Op het landje in vijf huizen En uh, dat staat ook uh, op de flyer. En misschien kan Lea het even voorlezen. Want ik heb natuurlijk weer geen leesgroep. Nou, ik heb hem hier ook liever oh, je hoor. je hebt hem uh, lezen. Okay. Um, het landje. En het landje. Ja, hoe komen wij eraan? Um, theatergroep Egelentier heeft al uh, eerder op het landje gespeeld. Dat is via een connectie van ons. Is dat beschikbaar. Het is een heel mooi landje met weiland, maar ook bos. Ja. En daar bouwen wij twee tribunes. We bouwen een horeca, toiletvoorzieningen. Alles wordt gebouwd. En het publiek zit overdekt. Dus dat moet ik ook even erbij okay. zetten. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je een regenponcho mee hoeft te nemen. Ja, voor de spelers is het wat anders. Maar, maar, ja, voor de maar, ja. maar jullie, jullie zijn zo geïnspireerd. Jij zal gewoon. Ja, gewoon... De natuur hoort daarbij. Hoe? ja. ja. Hoe, en we, en je... we hebben het al eens eerder gedaan. Hè? De in de stromen, de regen. Vacatie, ook in de stromen. Dus goed. En de muzikanten, ja. want we doen muzikanten. Ja. Zitten ook gewoon in de openlucht. Want dat is heel mooi. Kijk, uh, uh, ik, ik speel natuurlijk een rol in deze voorstelling. En Renate die, uh, die heeft eigenlijk gezegd... Van, ja, ik, ik doe dan geen rol. Maar die is een beetje, nou ja, in mijn ogen in ieder geval... een beetje hoofdmuziek geworden. Ja, dus uh, daarvoor ga ik inderdaad... De, de microfoon even deze kant op schuiven. Muziek. Ja, de muziek. Eglentier is bekend om theater, muziekvoorstellingen, theaterwandelingen en de KTG, het Kennen met Toneelgroep, is bekend eigenlijk voor kluchten en comedie. Nou, die twee krachten worden gebundeld. En um, uh, hoe mooi is het? Nou, stel je even de, um, de film Jaws, hè? Uh -huh. voor zonder muziek. Ja, dat dat kan is niet. een raar verhaal. Doen, nee, maar is, nou, stel je alles je, voor zonder, ja, muziek, zonder muziek. Doe ja, hitchcock dus, met een vrolijk accordeon. Dan is ja, dat ja, helemaal en het verandert helemaal. Ja. Dus het ja. mooie is dat de muziek uh, het spel um, verrijkt. Ja. En het is geen ouderwetse muziek, want het is echt hedendaagse muziek. Dus, uh, Gewoon je, een, een band. Die komt het spelen, is een, band, een vijfkoppige band Zo. met professionele spelers. Ook en dan nog. ik als zang erbij. Dus je hebt een contrabas, een e gitaar en nou ja, van alles. Gertig, hè? Jeetje. En we, we omlijsten het spel met muziek. En af en toe wordt er in gezongen, dat mag ik voor mijn rekening nemen. En ja, dan moet je misschien denken aan je Kijk. Oh. Ja. Smeer, ja, nou wil iedereen ineens een kaartje ja. hoor. Ja, ja. ja. Man <laughs> En als je een kaartje wilt, ja. hoe pak je het aan. En hoe kom je er naartoe? Want vijf huizen, het landje. Ik las al op de flyer: niet makkelijk parkeren, niet makkelijk toegankelijk. Wat oh, goed, heeft, hebben kijken. jullie daarop verzonnen? Nou, even kijken. De, voor, de, voor de kaarten. Oh, dat, ja, ik dacht dat laat oh, ik even aan jou. Maar ja, ik, ja, nee, de kaart dat, dat, dat is heel makkelijk. Want de kaarten kun je verkrijgen op de website van egelentier.nl. Dat is www.egelentier.nl ja. Uh, of via Facebook ook op de, op de sites van Egelentier en de Kennenba Toneelgroep. Ja. Uh, dus dat is heel makkelijk om te verkrijgen. Er worden ook door de hele stad worden flyers uitgedeeld. Dus, uh, dus hou vooral ook de Facebookpagina's in de gaten. Ja, en op onze Facebook-site van... Uh, um... Even hoe heeten we ook alweer? Even geen rustig. <laughs> daar heb ik ook de flyer gepost. Dus daar kunnen mensen ook zien hoe ze de kaartjes kunnen En kopen. wat lees ik? Ja. Een van de, van de sponsors is ook het NZH-vervoermuseum. En uh -huh. vanaf Haarlem Centraal Station rijdt er een bus. Oh? Rijdt er ja. een bus. Naar uh, dat die vervoert uh, de mensen naar de locatie en terug... Je bedoelt een speciale panel, Ja, ja, ja. Maak ja, dus, We hebben is dat heel strak georganiseerd. Ja, ja. Retourticket, 5 euro maar. Zeker. Uh, we hebben een hoop sponsors, gelukkig. Want anders is dit niet mogelijk, zo'n nee, grote dat productie, hè? Nee, ja. Dus we hebben echt uh, uiteraard Gemeente Haarlem. En, en Suwijn, en Smink. En, en uh, Hoest, uh, Joost Identities. En, uh, maar ook NZH. Het voor, museum, voor museum. Ja. En daar is Egelentier eerder mee in, in uh, gesprek geweest en ook voor het vervoer te regelen. En ook deze keer weer hebben we dat kunnen regelen: dat je inderdaad een kaartje kunt kopen, ook via Egelentier.nl, voor een retourtje vanaf de Harlem naar Vijfhuizendijk. En uiteraard word je ook weer teruggebracht. En de bus komt uit het museum, maar hij rijdt nog wel. Jazeker. Ja, zeker. Oké. Okay. Dat is toch prachtig. Ja, dat is met wel belangrijk. Heerlijke nostalgische bussen. Ja, die zijn te te duur hè? De bussen ja. daar. Dat uh, een nou begint, ja. ja. ja. begint het feestje al. Daar begint het En dan duik je al de, de, de magie in. van Je wordt in een veerieke omgeving gebracht. Helemaal geweldig. De, ton, de Kenmer toneelgroep en theater Eglantier, zeggen jullie. Maar mm -hmm. voor de mensen die willen gaan googlen. Het is maar één E hoor. Ja. Eglantier. Um, dat is een, een, een, een best oud theater. En Ik hoorde dat je professionele muzikanten hebt. Maar de acteurs zijn amateur. Ja, Zeker. Dat is natuurlijk ook prachtig. Nou, wow, ja. vertel. Nou, we nou, doen ja. het al heel lang. Nou, dat, dat. dat wil zeggen dat ze er nog niet echt alleen maar hun beroep van hebben gemaakt. Precies, maar ik denk dat de, de meesten van ons hun, hun 10.000 uur er wel in hebben zitten uh, ja. nu. Ja. Uh, nee, maar inderdaad gewoon echt vanuit amateurclubs. We doen dit gewoon allemaal hartstikke omdat we het leuk vinden. En omdat we het graag doen. Uh, en het feit dat je dus als amateurclub en vooral twee amateurclubs samen zoiets neerkomt kan zetten. En durft. En, ja, ja oké. Okay, vind ik ook helemaal geweldig. Ja, vind ik vind ook... het van de regisseur uit. Dan denk nou, ik, mijn wat. god, ik zou de zenuwen ja. hebben. Wij, uh, <laughs> wij hebben weer het, het mooie geluk om te mogen spelen onder Nel Lassgruit. Ah, ja. uh, bij de KTG, super bekend. Yeah. De, de, de ja. kluchte koningin uh, ja. uh, van Haarlem natuurlijk. Uh, nou ja, in omstreken, mag ik wel zeggen. Ja. Um, maar zij, zij heeft dus inderdaad ook gezegd, van uh, ja we, we doen die uh, uh, originele vertaling die heftige stukken. En daar gaan wij ook een soort van bewegingstheater van maken. En ik, de, de ideeën waar ze nu alweer mee komt. Ik zal er eentje, eentje verklappen. Ja. Um, zo is het namelijk dat ik voor Puk uh, niet uh, per se afga. In het hele stuk. Er wordt namelijk voor mij een speelhuisje met glijbaan opgebouwd. En uh, dat is mijn op- en afkomst. Dus dit soort ideeën uh, uh, komen ja. er ook nog eens bij. Ja, en, nou, en daar barst het me. van, neem ik aan. Dus uh, allemaal van die rare kwinkslagen, die uh, onverwachte dingen die je voorbij ziet komen. Waarover nagedacht is, wat uitgevoerd is. En wat je niet snel weer mee zal maken hè? Nee, als kijker. Daar... En daar zeg je wat, niet snel meer mee zou maken. Want het gebeurt niet zo vaak dat twee toneelgroepen de krachten bundelen. We hebben ja. het wel eens eerder gedaan, maar het gebeurt niet. Natuurlijk, hè, je leent wel eens spelers van een andere club ja, uit. Ja, zo, hè, om Voor je eigen productie. Ja. Maar dit initiatief wat EGL&T heeft genomen om met ons samen dit uh, um, op de planken te brengen. Ja, ja, dan heb je het over 20, 22 rollen. Voor de regisseur ook niet geheel makkelijk om dat uh, ongeregeld soortje een beetje uh, ja. in een goede banen te leiden. Maar voor... Voor ons als spelers is het zo'n verrijking om andere spelers te leren kennen ja. en daarmee dat spelplezier te hebben. Ja. En, en dus ook weer van elkaar te leren hoe je rollen neerzet. En dat is prachtig om mee te maken. Nou ja, dus. Zeker in deze tijd waarin we allemaal een beetje bezorgd zijn dat de cultuur in de verdrukking komt, mm. zijn dit natuurlijk wel hele inspirerende ondernemingen. Absoluut. Zeg maar zeker. jullie zijn nou zo enthousiast en iedereen zit natuurlijk van ik wil erin, ik wil erin eventjes nog wanneer is het precies. Dat dus is één middagvoorstelling en Kijk, twee avondvoorstellingen. Midzomernacht uh, ja. is natuurlijk ja. al duidelijk, maar vertel. Ja. Ja, wij, uh, wij spelen op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni. Ja. Uh, natuurlijk, uh, uh, uh, even kijken, zaterdag 21 juni, de midzomernacht. Uh, dus uh, wij moesten daar in dat weekend lekker onze slag slaan. Ja. Uh, op vrijdag en zaterdag spelen wij om uh, 8 uur s avonds. Uh, Super tof natuurlijk, daar in die open lucht. In de schemer al? In de, ja, in de schemer en, en ja, de alle mooi. lampjes en de dingen. En op uh, zondag spelen wij om drie uur... Ja. Ik wilde even voorstellen om even een uh, liedje op te zetten. Blijven jullie even zitten, lieve dames van het toneel. Het Dan gaan we nog één keertje straks alle ins en outs uh, uh, uh, vertellen. So, uh, Dan kan nu iedereen zijn papier en potlood pakken. Ja, is dat nog? Jawel, dat is ja, nog. Wel. Nou. Dat is nou, ja, in ieder geval of even ja. je telefoon, dus de telefoon op, goed, <laughs> op de agenda zetten zodat je even alles wat net besproken is, uh, wanneer, waar, hoe... en uh, vooral met die bussen en zo, hoe werkt dat? Want ik denk dat ik dat ook ga doen... dat ik niet met mijn auto ga lopen zeulen. Dat is leuk? Dus, ja, zeker. Dat is zeker. een begin in zeker. Zo, in zo bus. En, uh, dus dan gaan we even een muziekje doen... en dan gaan we straks nog eventjes uh, al die details opnoemen... En dan daarna gaan we luisteren naar een nieuwsbericht van uh, onze Beb. Want volgens mij heeft ze heel veel meegenomen. Dus ja, ja oké. Okay, we gaan uh, luisteren naar No More War van de Bronsky Beat. Ja, hoe harder kun je het uitschrijven. No more war van de Bronsky beat En daar staan we achter. Met z'n allen, denk ik. Ja. ja, behalve de wapenhandelaren. Maar voor de rest. Ja, daar ja. schijnt Nederland ook wel heel veel geld in te verdienen. Ik las dat Nederland een van de meest leverende wapenhandelaren is. Is dat zo? Ja, was ik van de week. Ja, vandaar dat het... Uh... Dat er, een gebaat, dat er baat bij is om ja, alles maar, op te hitsen. Dat is ook het enige, dat enige wat momenteel heel veel geld verdient en blij is. Ja, ja, ja. ja Zeg, um, laten we even een andere orde... want we hebben nog de twee dames hier van de KTG... Zeker. die ons net met zoveel enthousiasme vertelden... over dit uh, ludieke en feerieke uh, stuk wat opgevoerd gaat worden. En uh, echt mensen, uh, dit is niet zomaar een voorstelling. Dit is er uh, one in a lifetime... Eens in de, ik denk 10, 20 jaar wordt er zo'n stuk vanuit het amateurtoneel uh, gebracht. Ik zou zeggen, doe je voordeel ermee en ga kijken. Want uh, ga nou niet denken van, had ik maar. Je ja, moet dit appen? echt meemaken. Uh, uh, jij gaat zingen bij live muzikanten. Zeker. Zijn het nummers die wij kennen of zijn er speciaal nummers voor gecomponeerd? Uh, allebei. Allebei. Uh, de muziek heeft speciale nummers gecomponeerd en dan moet je bijvoorbeeld denken uh, als omlijsting heel zachtjes voor bepaalde uh, tekststukken. Ja. Uh, ter ondersteuning. Uh, ja, net als in de filmmuziek. Hè? Ja, ja. ja. En, uh, uh, maar ook hedendaagse muziek en dan kun je denken aan Tem, wat ik al zei, maar misschien ook wel uh, Hopelessly Devoted to You. Uh, uh, uh, maar dat soort hedendaagse leuk. muziek, wat dus net even de twist geeft naar vandaag. Mooi. Spannend. Ja, mooi. Ja. Spannend. Nou, ik zou jullie willen verzoeken om uh, nog even één keer... alle uh, de dingen op een rijtje te zetten uh, die, we, die we moeten weten. Om, uh, zodat we weten hoe, wat, waar, waar waarom, wanneer en, uh, enzovoort, enzovoort. Kunnen jullie dat voor ons doen? Ja, zeker. Ja? Heel graag. Dan neem ik het woord even voor uh, de technische dingen. En daarna mag Lea, CQ Puk, uh, jullie nog een uitsmijter geven. Nou, we gaan dus spelen op midzomernacht. 20, 21 en 22 juni. Alle informatie is te zien op Facebook van Egelentier... of de Kennemer Toneelgroep. Dus Theatergroep Egelentier of de Kennemer Toneelgroep. En de tickets zijn verkrijgbaar via de website van egelentier.nl. Je kunt ook via die site uh, kaarten bestellen... voor een NZ Haren -toertje. Het is maar 5 euro. Vanaf Haarlem word je naar het landje... op de Vijfhuizendijk in Vijfhuizen gebracht. En dan zit je dus op Randje Haarlem... in een bos, ergens op een tribune... met een heerlijk drankje... te kijken naar wat zich allemaal afspeelt. Um, hartelijk welkom. Um, maak daarvan gebruik... want het is echt een bijzondere productie... en we willen dat heel graag met jullie vieren. En Puk... Wat zijn jouw woorden hier nog over? Is dit uh, interview u niet bevallen? Of bent u in slaap gevallen? Nou, wat u in die slaap verscheen, vlucht weer als een droombeeld heen. Hand erop, want dit zegt Puk. Wij hebben in dat weekend het geluk dat geen tomaat of ei ons raakt. Dus het wordt gauw weer goed gemaakt. Heus, het interview is nu echt klaar, dus doe de handen op elkaar. Want uit uw lof putten wij kracht voor iets beters. Goedenacht. Nou, dames, ik, uh, ik dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ik, Heel heb, graag gedaan. Ja, ik, ik, ik, ik heb uh, met, met, met grote verlangen naar wat er komen gaat zitten luisteren... wat jullie allemaal te vertellen hebben. Ik ga natuurlijk zeker naar jullie kijken en genieten... En ik wens jullie een fantastische of drie fantastische voorstellingen toe... waar jullie nog heel lang met heel veel plezier op terug zullen kijken. En waar jullie heel veel toeschouwers ook in zo'nzelfde toestand zullen brengen. Dus dank voor jullie komst en voor jullie gesprek. Dankjewel. Ja. Dan ga ik naar Beb, want Beb die, die zit te popelen om ons te vertellen... wat er allemaal in onze regio en in Zandvoort gebeurd is... Nou, gebeurd is. Ja, ja, nee. Um, we kunnen natuurlijk heel veel lezen. We hebben dit komend weekend Spartan. Waarbij we allemaal weer wat verkeershinder gaan ondervinden. van dit grote atletiek spektakel aan onze boulevard. Um, we hebben ook uh, straks in juli weer van alles op onze zee te doen. met watersporters. Daar gaan we jullie nog heel veel over vertellen. Maar wat ik ook heb gelezen is dat kinderen. en nu gaan we weer eventjes helemaal terug naar in Zandvoort. Um, relatief weinig speeltuinen aantrekken in ons dorp. Er zijn er op het moment maar 22. Het kindergetal in Zandvoort is ook wat teruggelopen. Maar toch is dit onderzoek een vergelijk geweest met uh, gelijkende gemeentes... waar ze veel meer speeltuinen en speeltoestellen hebben. Want van de bijna 33.000 speeltuinen in Nederland... Uh, die zijn vermeld op Google Maps... Uh, zijn er bij ons maar heel weinig. Uh, wat is er aan de hand in Zandvoort? Als ik door mijn dorp in Zuid loop, zie ik op een heel mooi plantsoen... prachtig houten speelgoed klaar liggen achter hekken. En de buurtbewoners hebben daar geen zin in om dat speelplezier... Uh, op hun mooie stille plantsoen te hebben in die Zuidbuurt. Maar het is toch best belangrijk dat die kinderen ook kunnen spelen. Er is meer voor nodig dan mooie speelplekken... Uh, het is belangrijk hoe het eruit ziet. Uh, zijn er ook genoeg andere kinderen om mee te spelen? Krijg je genoeg schommels en bankjes om neer te zetten? En daar ligt nou net alles achter die hekken. En dan denk ik, ja mensen, ga er eens over nadenken. Het zijn kinderen. Er wonen op dat plantsoen maar twee families met kleine kinderen. Maar toch wel heel belangrijk dat we de kinderen laten spelen. Zodat ze die smartphones wegleggen. Hun overgewicht overwinnen. En uh, heerlijk gaan spelen. En het worden heus niet meteen hangjongeren. Of, uh, want daar zullen we in dit dorp ook nog wel plekken voor moeten maken. Dat ook de wat oudere kinderen lekker kunnen baseballen. En met elkaar spelen. Dus uh, eigenlijk doe ik nu ook een klein pleidooi. We hebben te weinig speeltuinen in Zandvoort voor de kinderen. Laten we daar met elkaar ons hart voor maken. Dat er mooie veilige speeltuinen komen. En dat de kinderen nu al beginnen. Het zijn wel de Spartans van de toekomst tenslotte hè. Zeker waar. Mooi pleidooi. Ik, ik, ik wil daar nog iets aan toevoegen, want uh, tuurlijk speeltuinen hartstikke belangrijk voor ja. hun dagelijkse sport, uh, voor hun dagelijkse beweging en hun uh, leren sociale omgang, natuurlijk, met andere kinderen. Zeker. Um, een poosje geleden zag ik een programma op televisie... waarin uh, gepleit werd voor natuurspeelplekken. Ja. Waar kinderen met hun handen in de aarde kunnen wroeten. Prachtig. Omdat ze daardoor meer weerstand krijgen. Omdat ze dan in contact komen met een heleboel bacteriën... Uh, micro-organismes die hun uh, weerstand opschroeven. Dus eigenlijk uh, zou ik daar ook voor willen pleiten. Ik bedoel, er verdwijnt in Zandvoort steeds meer natuur. Stukje bij beetje. Ja, uh, Yeah. <laughs> En dat is heel belangrijk voor kinderen om hun uh, fantasie te kunnen uiten, om in zo'n stuk natuur te kunnen spelen. Dat hebben wij He? ook gedaan natuurlijk. Hutbouwen, ja, noem maar op. Ik, zou, ik zag het jaren geleden al bij mij uh, ja. tegenover, de, tegenover het schooltje. een prachtige boom werd gekapt. Mm -hmm. Waarbij ik bij mezelf dacht, daar kun je toch allemaal heerlijk onder staan als het regent. Ja. Maar ja, de met uh, warm ja. weer. Ja. ja, want daar worden die kinderen afgezet. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar waren ze bang dat er een takje af zou breken. En die boom die ligt nu al een jaar of tien. Bij het zwanenmeer En er is gewoon geen schaduw. Als de kinderen worden gebracht, moeten ze gauw naar binnen snellen. Dus uh, ik ben met je eens. Uh, ja. Bossen, struinen, aarde omwoelen. En ik zie dat wel bij de speelplaatjes nu al gebeuren. Er wordt veel zand gestort. Mm -hmm. Die kinderen lekker kunnen vroeten. Ja, als dan maar weer niet uh, de katten te veel uh, nee. <laughs> buiten gelaten worden. Ik kom nog met nou, bacteriën in ja, de aanmerking, een aanraking. <laughs> Ach, jongens, jongens, <laughs> jongens, jongens. We denken allemaal zo anders. Je zou er weer ruzie en oorlog over krijgen. Ja, absoluut. En de Golden Earring heeft ons al gewaarschuwd. You hold your home leave me. It's not true, and there ain't no mixture that will give you back your youth. No mistake machine that makes sand turn to gold, like there ain't no magic word that holds you back. Ja, en uh, met de golden earring, uh, just a little bit of peace in my heart... gaan we alweer richting het einde van het eerste uur. Mensen, het vliegt voorbij. Maar wat was het een heerlijk en gezellig en uh, informatief mooi uur. Het tweede uur, dat gaat waarschijnlijk net zo mooi... nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat net zo mooi gaat worden als het eerste. Uh, in het tweede uur uh, beginnen we met uh, Honey en zij brengt ons weer haar uh, tweewekelijkse column... En dit keer gaat het over... Het genot van het hebben van een computer. Dat kan alleen maar... En wat er allemaal mis mee kan gaan. Als ik om oh, kijk hier in de studio... dan zitten <laughs> we allemaal, met onze, allemaal ja, met onze computers. Ja, ja, ja. En als hij het doet is het heerlijk. Laat ik het zo zeggen. Uh, ja, ja, ja, ja, Als, nou, ja, als nou. hij het doet wel, maar ja. als hij het niet doet... Nou, dat kennen we inderdaad hier ook. Nou, ja. ik, ik neem aan dat er heel veel hilarische momenten... in, dat, uh, in, denk... in, in die column zitten... Dus daar gaan we met plezier naar luisteren. En dan uh, ontvangen we in het tweede uur... Heidi Boulel Laskaris van de SP... over het kamerdebat over het voortbestaan van campings... en de oproep van de bewoners van Camping Zandvoorde. Nou, hartstikke belangrijk onderwerp voor Zandvoort natuurlijk... Ja. En voor de Zandvoorters. En dan verder hebben we natuurlijk uh, berichtjes van BEP. De cultuuragenda hebben we nog... En uh, muziek. Ik hoop dat we het allemaal weer voor elkaar krijgen. Om dat ene uurtje te proppen. Maar als we heel snel gaan praten. Gaat het vastverlopen. <lacht> nou. <lacht> we gaan uh, uh, richting uh, het einde van dit eerste uur. Uh, dus ik ga weer even een liedje uitzoeken. En laten we dat doen. Met het schaap met de vier poten. Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe.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 Zo is het op meneer. Als je mekaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Hé hey, jongens! Als je mekaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan. Zo is het op meneer. Als je mekaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik wil in de winkel wat kopen.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 ze doen op deze wereld niks anders meer als knokken Meels lief, dat maakt me toch zo moe ze gooien barricades op en slaan elkaar met stokken We lopen maar te mokken en sukkelen maar door We werken ons te pokken en we weten niet waarvoor Mielson die een baardheid als een koe De vrouwen die zijn stafelgek en de mannen zijn me sjokken Meelselie waar gaan we toch naartoe De vrouwen die zijn stapel, en de mannen zijn me sjokken Autole autole autole autole autole Mensenlief, waar gaan we toch naartoe? Een dame met een rattenkop, een heer met lange lokken. Lief, bespijgelijk ik gevoel. De vrouw is geëmancipeerd, de man een held op sokken. Een broek vervangt de rokken, dat is een groot bezwaar. De geiten en de bokken hou je niet meer uit Meel zo lief, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn gek en de mannen zijn we Meel zo lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn gek en de mannen zijn we shokken.